Nieuws van 1 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het kabinet heeft ingestemd met een alternatief plan van minister Schippers voor haar omstreden zorgwet. Over een half uur geeft Schippers een persconferentie. De oorspronkelijke zorgwet werd in december door de Eerste Kamer weggestemd. Drie PvdA-senatoren stemden onverwacht tegen het inperken van de vrije artsenkeuze. Minister Schippers zou daar nu een oplossing voor hebben gevonden. Het propellervliegtuig van Transasia, dat eergisteren eer gisteren neerstortte in de Taiwanese hoofdstad Taipei, had problemen met beide motoren. Het blijkt uit de informatie van de zwarte dozen. Een paar minuten nadat het was opgestegen schampte het toestel een brug en stortte neer in een rivier. Vijftien van de 58 passagiers overleefden het ongeluk. In het noorden en midden van Italië heeft het verkeer last van zware sneeuwval voor de tweede dag op rij. Automobilisten en treinreizigers in Italië moeten rekening houden met veel oponthoud als ze al op pad kunnen. Op sommige plaatsen in Italië rijdt geen enkele trein. In het midden van Italië valt waarschijnlijk de komende uren nog meer sneeuw. In S in Noord-Brabant heeft de politie vanochtend een man en een vrouw opgepakt in verband met de dood van een Syrische vluchteling. Die werd in november brandend gevonden in een bos bij Bokstol. Toen de politie kwam was hij al overleden. De twee die zijn gearresteerd is de vrouw van het slachtoffer en een bekende van de familie. Bij aanvallen van de Syrische luchtmacht op een voorstad van Damaskus zijn zeker 70 mensen omgekomen. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten in Londen. De aanvallen zijn een reactie op beschietingen door islamitische opstandelingen. Die vuurden gisteren mortiergranaten af op het centrum van Damaskus en daarbij vielen 21 doden. Het weer droog en zonnig. Het wordt 0 tot plus 3 graden... maar door de noordoostenwind voelt het aan als min 5. Vanavond en vannacht vriest het opnieuw. In het weekend wat warmer en meer kans op regen. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad is de A5, de Westrandweg bij Amsterdam... in beide richtingen dicht bij Westpoort. Na een ongeluk omrijden kan via de ringweg A10... Na Amsterdam op de A8 richting Zaandam bij Zaandam. 2 kilometer file na een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Een ongeluk op de A10 Zuid tussen de Afrit Rij en Amsterdam Slotervaart. 2 kilometer, twee rijstroken zijn dicht. En de N220 is dicht, Hoek van Holland sluis in beide richtingen na een ongeluk. Tussen Hoek van Holland en Schravenzanden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Z -Z -Z met, met nu. U. ZFM luncht. Kijk ze nou zitten. Hij neemt vast een slok. Er zit altijd wel ergens een vijf in de klok. Zij pakt nog een beukie. En hij steekt hem aan. Van één sigaretje zal ze echt niet doodgaan. Kijk ze nou zitten in de zon, in de rook. Oh, als ik de tijd heb, dan ga ik straks ook. Als ik dat maar kon geloven, als ik dat maar kon geloven. Dan zouden we elkaar daarboven weer zien. Als ik dat maar kon geloven, als ik dat maar kon geloven. Dan was het zo misschien. Er zijn er aan tafel, genoeg die ik ken. Kan kaarten met Corrie, met Kees en met Ben. Kijk ze nou zitten, daar is Nicoline. Na al die tijd even mooi om te zien. En Beb houdt de kleine Sophie stevig beet. Naast Jet, die gewoon onze namen weer weet.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 Ayo, ah joh, doe maar niet, die tranen daar krijg je maar rippels van. Ga dansen, ga vrijen en neem het ervan. Dan keek ik naar jou en zei, lief neem je tijd. Tot ik je weer vasthoud voor de eeuwigheid. Als jij dat maar kan geloven, als jij dat maar kan geloven, dan zullen we elkaar. Daarboven weer zien Als jij dat maar kan geloven Als je dat maar kan geloven Dan is het zo Misschien Maar dat uh, is getiteld Barrel en uh, ja hij is weer uh, hij is weer helemaal terug hè helemaal terug naar zijn, uh, naar zijn Dire Straits geluidje zeg maar Sultans of Swing past er bijna moeiteloos in. <laughs> in de... Zo inzetten. Wat, wa, wat zei je nou? Ik zei bijna wel. Moet je, je, dan op je, je, je moet even je hand opzij. Je moet je wat wil zeggen. Denk ja. ik die microfoon open zet. Ja. <laughs> is Albert Jan er al eigenlijk? Yep. Ja. Is hij er al? Ja, die zit hier. Oh, zit hij daar? Ja, ik zie zijn hand. Welke microfoon zit je? Ik steek mijn vinger op en. Oh. Uh, ja, ja, ik zie hem. Uh, ben in de lucht. Nummertje 3. Ja, je je drie. Ben, Ja, drie drie. Je ben, nou, ik heb je al, ik heb je al. Uh, een van de hysterische momenten, dames en heren, die CFM meegemaakt heeft, natuurlijk. Een van de fantastische hysterische momenten is natuurlijk de verhuizing van, uh, van de studio, hè? Weet je dat nog Albert Jan Nou en of? Ja. Ja, die, die, die, die moet, moet je straks even helemaal draaien, hoor. Ja, nee. Dat, dat, pff, kom, zeg. We gaan beginnen, hoor. Good old days. Oh, jij hebt het uitgezwaaid, hè? Ja. ja, maar dat doen we straks even. Want uh, ik heb eerst... Natuurlijk is het even wat anders, hè? gewoon even het muziekje erachter zo, dan mag ik gewoon... Ja, dat is beter. Maar vertel eens Albert-Jan, eh, want eh, het eh, wordt natuurlijk dik feest hè, bij CFM eh, eh, deze dagen. Is het eigenlijk al hè? Ja, is het al hè, we zijn al een beetje begonnen eigenlijk. Hè? Ja, en de files richting de studio, die hopen ho ho zich ook op. Ja, ook dat nog. Dus... Uh, ook dat nog. Nee, we zijn, in de, ja, we zijn in de aanloop naar het grote gebeuren 25 uur live. ja. Moet je horen wat er voor de deur staat, jongen? Die staan voor de deur, hè? Die staan er wel. staan wel uh, te wachten want ze naar binnen mogen, hè? Heel, Heel zand ja. Moet je horen wat er voor de deur staat, jongen? Dat niet te geloven. Dat willen allemaal naar binnen. Dat kan allemaal helemaal niet. Nou ja, oké, okay, vertel. Maar um, we gaan dus 25 uh, uur live. Klopt. We gaan, uh, we gaan uh, ja, noodgedwongen eigenlijk even... Tussen, uh, tussen drie en vier uur vanmiddag, luisteraars. Dan zijn we op non-stop... Uh, tussen 2 en 3 krijgen de vaste luisteraars nog een verrassing. De Battle of the Giants down memory lane live. En dan een uurtje gaan we non-stoppen. En dan vanaf 4 uur, uh, 25 uur lang live uitzinnen. En als de techniek ons niet in de, in de steek laat, dan uh, kunt u dat ook via kanaal 40 uh, volgen. Wat er allemaal uh, live gebeurt in de studio. Vanaf 4 uur, ja, de burgemeester komt ongeveer een kwart over 4 het officiële startsein geven. En uh, dan krijgen we dus de, de, de diverse programma's. En dat loopt helemaal door tot morgenmiddag 5 uur. En uh, dan is van 2 tot 5 het programma Zandvoort op zaterdag live vanuit Talassa. En waarom vanuit Talassa? Nou, dat is heel simpel. Want van 6 uur, uh, vanaf 6 uur hebben we de receptie daar uh, van Talassa. Vanuit Talassa. Dus dan zijn we er al, om het zo maar eens te zeggen. Ja. Dus uh, we sluiten die 25 uur live uitzending om 5 uur morgen af. Met uh, ja, het laatste nummer van het programma Zandvoort op zaterdag. En dan een uurtje rust. En dan uh, gaan we naar de receptie ja. met de uh, Ruud Janssenband. Heb je er wel eens van gehoord? Nee, nooit van gehoord. Wie zijn dat? Nou, ik kan me nog wel herinneren dat we toen nog uh, <coughs> ongeveer drie kwart jaar geleden... met z'n tweeën daar even over zaten brainstormen. Toen bestond de Ruud Janssenband voor de receptie uit één. Toen uh, een week daarna uit twee. Toen uit drie. En je komt niet met z'n vier, hè? Nee, ik heb uh, het hele Noord-Hollands Philharmonisch Orkest uitgenodigd. Komen met tachtig mannen. Tuurlijk. Hoe komen ze met 80 tachtig gekomen. Hoor. <lacht> dit koor komt ook, hè? Dit koor, ja. dit koor he, dat Het komt ook. Maar uh, ja, dat wordt gezellig. Dus van zes tot half negen is het receptie. Dan bent u uitgenodigd in Thalassa natuurlijk. Ja, en dan, en, ja? Oh, en dan gaan we zondagmorgen met de diehards gaan we met z'n allen ontbijten. En ja. dan hebben we vanaf 10 uur, uh, waar het reguliere programmering weer overneemt... maar toch wel een speciaal tintje... ZFM Jazz, dat wordt normaal gesproken van 10 tot 12 op de zondagmorgen... gaat nu van 10 tot 2. En uh, de presentatoren, oud-presentatoren, gasten, uh, live muziek... dus vier uur lang ZFM Jazz op uh, de zondag. Ja, ik heb gehoord dat er wel gerenommeerde gasten komen. Er komt van alles. Ja. Ja. Martijn, Martijn Lutmer komt langs, dat is... Uh... Ja, dat is uh, Montamonica. Montamonica-speler ja. Sven Duif komt langs. Die gaat live zingen. En uh, Kees van der Laarzen komt langs, heb ik leef, Die gaat nog wat van Frank Sinatra doen. Nou, het, het schijnt wel een aardig komt feestje die, te worden. Komt die zondag ook? Ja, het Kees? schijnt dat die zondag Geweldig. Helemaal goed. Ja. Frank Sinatra, live luisteraars. Ja, ja dat dus lukt helemaal. Dus het wordt wel een <laughs> feestje dan. From Beyond the Grave. <laughs> ja. Alles is mogelijk in deze tijd, hè? Nou, wel leuk, hè? Nou, het wordt dus dik feest dames en heren en uh, vanmiddag om 4 uur wordt het dus officieel geopend. Mocht u erbij willen zijn, nou kan natuurlijk, kom gerust gezellig naar de Tolweg. Vanaf 4 uur is het feest en uh, we gaan er gewoon iets leuks van maken. Ja, en dit liedje werd dus gemaakt uh, ter gelegenheid van toen de verhuizing hè? Ja. Wat een feest was dat, die verhuizing. Dat goudgele gele staat nog steeds leeg, hè? Ja, Sinterklaas heeft het nog even gewonnen. Ja. ja. Die, die dacht na twee weken, ik ga weer terug naar Spanje. Ja. Dat zou ik ook gedaan hebben met die temperatuur. Het no. ja. groot CFM-koor, hè, hoort u hier? Ja. Yep. Goed, zometeen gaan wij contact zoeken met onze razende reporter uh, uh, Jo Nessel als hij er is. Maar eerst nog even dit. Hit up the bar Hearts will melt like ice. As the lights keep falling, makes you feel so smart again. As we walk in circles. A blind lead in the blind. No way of hiding Oh, a heart is all we've got I'm hungry for you, my love So come out and rescue me Love is just not enough Out in this war of need Drag your heart To the place where it belongs While it's underwater Where well, my love will fill your lungs The clouds are shaking And your palms begin to crack Hands against your eyes See this love is all we've got I'm hungry for you, my love So come out and rescue me nieuwe single, ja, die, uh, die Seven Layers, die wordt helemaal uitgemolken natuurlijk, is al de derde of vierde single van, nee, de derde single er alweer van dat is een beetje nadelig tegenwoordig, vind ik altijd dat ze deed hem helemaal uitmelken ja, bijna elk nummer komt dan op single uit, hè? nou dan weet je het wel intussen, dit is de uh, Script Now Good in Goodbye, geweldige plaat dit d da da da da da da da da da da da. Van het nieuws met ik de Koning. Uh, het college van burgemeester en wethouders van Haalemlide en, en Spaanwouden heeft besloten bestaande woonboten met een lichtplaatsvergunning te gedogen. De Raad van State heeft in 2014 een uitspraak gedaan met verregaande gevolgen voor lichtplaatsverbouwings- en vervangingsvergunningen die worden afgegeven voor woonboten. De uitspraak betekent dat woonboten niet langer als een vaartuig... maar als een drijvend bouwwerk worden aangemerkt. Daarbij is bepalend of de woonboot de functie van een woning heeft. In dat geval is voor een lichtplaats, verbouwing of vervanging van een woonboot... een omgevingsvergunning nodig, zoals dat ook geldt voor reguliere woningen. Het vangen van twee niet al te snuggere inbrekers... was ons dan nog een makkie voor de Haarlemse politie... Schoensporen in de sneeuw liepen rechtstreeks van de plaatsdelict naar de woningen van de verdachten. In de nacht van woensdag op donderdag kwam even voor 4 uur, uur een melding binnen van een inbraak bij een winkel aan de Zeilstraat. De eigenaresse van de zaak meldde bij de woning, politie dat er vermoedelijk uh, een kwartier daarvoor een inbraak had plaatsgevonden in de winkel... De politie trof behalve inbraaksporen ook twee paar verse en unieke schoensporen aan in de sneeuw. Deze schoensporen liepen vanaf de winkel de stad in. De politiemannen volgden de schoensporen en onderweg troffen ze al een deel van de gestolen buit aan. Onvermiddeld volgden beide politiemannen de verse schoensporen tot in Schalkwijk naar de woningen van de verdachten. Hierop heeft de politie beide verdachten kunnen aanhouden. Natuurlijk werden bij hun aanhouding ook hun schoenen in beslag genomen. De twee mannen, haarlemmers in de leeftijd van 21 en 22 jaar, zijn ingesloten. Het blijft een van de prachtigste fe fenomenen van de natuur: een zonsverduistering. Toch is het een hele uitdaging om een zonsverduistering goed te zien omdat er vaak wolken of mist zijn die de pret bederven. Gelukkig heeft Transavia er iets op gevonden. Vanuit een vliegtuig de zonsverduistering bekijken ver boven het wolkendek. Op 20 maart vliegt Transavia naar de Faroe-eilanden En jij kan daar helemaal gratis bij zijn. Eh, wat zeg je? Gratis? Jawel! Transavia neemt 30 gelukkige winnaars mee om de zonsverduistering te bekijken. Op de site van Ticket to the Eclipse maak je kans om samen met je wederhelft... buurjongen of een goede vriendin mee te gaan met deze vlucht. Deelnemen aan de prijsvraag kan nog tot 23 februari. Er is wel wat concurrentie. 2200 mensen gaven zich inmiddels op voor het, dit toch wel unieke rijtje. Dus uh, wie uh, deze zonsverduistering van uh, toch wel redelijk dichtbij wil bekijken... ik uh, ga even naar tickettoedeeclips.nl. En daar staat alle informatie op. En tot zover de nieuwsberichten. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is vandaag zonnig, maar toch behoorlijk koud. Het wordt maximaal 2 graden, maar voor het gevoel zal het veel kouder zijn door een stevige Noordooster. En dat zijn gevoelstemperaturen tussen de min 6 en de min 12 graden. Morgen voert er inmiddels naar Noord gedraaide wind wolkenvelden aan. En uh, uit dat wolkendek kan wat lichte regen of motregen vallen. En dat kan in de ochtend nog voor gladheid zorgen omdat uh, de grond nog bevroren is. De temperatuur loopt in de loop van de dag uh, snel op en uh, komt dan uit tussen, tussen, waar, tussen de 5 en de 7 graden. Dus uh, de gladheid neemt dan ook weer snel af. Zondag verandert er niet zo gek veel. Er worden nog steeds wolkenvelden aangevoerd... Maar er is daarbij ook ruimte voor een opklaring. Het blijft droog en er waait een stevige noord- tot noordwestenwind. En de temperatuur stijgt in de middag dan naar 7 graden. Tot zover het nieuws en het weer. Dat was het weer. Vier Zandvoort. Ieder etmaal weer vanuit Zandvoort. Ieder, ieder, ieder etmaal meer voor de Westkust. C -R -R. Pleasure not So so jong overleden en die gib dus een van de broertjes Gip. met een everlasting love. Ja ja. En die dus en een everlasting love. Yeah! De agenda! Ja, en uh, CFM jubileert. Maar we hebben nog een jubilaris aan de, aan de telefoon ook. Hè? Ja. Ja, ja. Ja, tien <coughs> jaar, hé hoop? Ja, ja, ja, ja, ja. Zie jij er ook? Nee? Ook ik dat jij ja, er ook tien jaar bij zou? Ja, dat, dat wel vanaf het begin, maar ik ben geen tien jaar geworden. Nee, nee. Nee, je krant is tien jaar geworden. Ja, ja, ja. ja zeker. Nou, het Zandvoortse krant ja. uh, bestaat ook tien jaar dit weekend, toch? Of vandaag precies? Ja, uh, afgelopen dinsdag bestonden we tien jaar. Oké. Okay. Okay. We hebben een speciale uh, jubileumeditie uitgebracht met wat artikelen uit het allereerste krant en dan nu geprojecteerd ja. uh, Ellen Bluis staat er bijvoorbeeld in nou, dat is tien jaar geleden ja. we hebben haar opnieuw geïnterviewd, we hebben de oude burgemeester geïnterviewd, En nog een paar dingetjes een uh, van de hele trouwe adverteerders, uh, kwekerij P van Kleef, die hebben we ook meegenomen ja, dat, dat is gewoon leuk om te doen, dat, uh, ja. dat doe je met genoegen echt waar ja. En, en, ja, het is niet zomaar niks tien jaar zoveelste krant, laten we eerlijk zijn het is nee. begonnen eigenlijk uh, als, een, als een probeersel. En uh, ja, het heeft goed uitgepakt. We zijn er nog steeds. En uh, still going strong, zoals dat uh, bij een bepaald merk uh, Huppeltjes Water heet. Ja, ja oké. Okay. Ja. Nou, dat is mooi. En het uh, valt allemaal wel lekker samen. Hè? Wij 25, je, uh, ja, jij 10. Ja, nou, ja, uh, ja, ja. prachtig, mooi. Ja, nou ja, goed. Uh, wat we dit weekend te doen is natuurlijk... Het begint vanmiddag al om 4 uur. Ja. En dan start natuurlijk de 25 uur uitzending van... Uh, ...van CFM... Ja. ...in verband met het 25-jarige jubileum... ...en er zijn een aantal dingen... ...die, die, die een, uh, ja, een beetje extra aandacht krijgen. Bijvoorbeeld... ...morgen uh, is uh, het... Uh, um, ...Zandvoort op zaterdag... ...ja, dat is een speciale editie... Ja. Dat, ...die wordt uitgezonden... ...vanaf uh, Thalassa... ...en uh, ja, ik ben daar... Uh, ik ben daar uh, ...mijn medewerker van... Uh, ...ze hebben mij gevraagd van... ...wil je komen babbelen over alle evenementen... ...die we hebben gehad in Zandvoort? Nou... nou Natuurlijk doe ik dat, met, met name dan met sport. <s pensando en c'mon> Sorry. Hé, hey, dan zitten mijn hey, oren dicht, joh. Kom er nou even. <laughs> Gooi het er maar uit. <s en c'mon> maar goed, eh, ja. En vanavond is er natuurlijk uh, de jazzlounge in uh, Café Nus. Een geweldige muziek, Theo Heukermijer. Ik weet niet of jullie hem al gesproken hebben of niet. Maar dat is altijd... Uh, ja, ik, ik hou van die muziek. En, en dat, daar ga ik dan ook vaak naartoe. En uh, vanavond is er dan iets speciaals. Want in de pauzes... gaat mijn grote vriend... een medestrijder voor een betere wereld... Jacques Jongmans. Ja, ook wel bekend waarschijnlijk. Ja, ja, ik ken hem wel. Die gaat uh, dan uh, als jishoki uh, jazz draaien. Ja. En dat is om de, om de stilte uh, tussen de optredens uh, op te vullen. Leuk initiatief, dat gaat vaker gebeuren waarschijnlijk. En dat gaat morgenavond ook gebeuren, maar dat is dan niet uh, Jacques Jongmans. Maar nou, morgenavond is er ook een uh, optreden van uh, Patrick van Kessel met zijn band, van Kessel Live. Ja. En die, uh, ja, dat we eigenlijk al eerder gemoeten. Maar Van Kessel was ziek. Ja, en dan kan je niet optreden. Dat gaat nee. gewoon niet. Nee. Dus ze hebben het uh, ver, ver, verzet. En dat is dan komende uh, zaterdagmorgen dus. En dat, uh, ja, ik ben helemaal gek van Van Kessel. Uh, Petter van Kessel en Eyber de Jong, dat zijn twee. Uh, ja, uh, die hebben een harde liefdeverhouding. Het zijn uh, echt uh, ras vind ik eigenlijk. En Ebi is een gitarist, echt waar. die kan van alles spelen, geeft ook les. En die, uh, ja, die, die, die, die is, heeft eigenlijk het initiatief genomen. En die groep, uh, For Castle Life, die speelt uh, covers. Maar ook uh, van hard rock, maar ook rock en ook ballads, Geweldige muziek. Begint om 9 uur, morgenavond... Uh, <coughs> sorry. In de uh, Café Nus. Dat wordt hard lopen voor je dan, uh, Joop. Dat wordt hard lopen dan. Ja. Nou ja, de reception ja, beast. Dat wordt, <coughs> <dat> wordt hard lopen. <coughs> ja. Sorry. <coughs> Zo. <coughs> Ik ben... Ook. Ik moet natuurlijk ook bij de receptie zijn. Ja, dat speelt ook ja. een beetje, dus dat is helemaal ja. wel gezellig. Oh, die ken ik ook gevallen, volgens mij. Ja. ja, volgens oh. mij wel. Nou, dan weet je meer dan ik. Ja. <laughs> ik heb er nog nooit van gehoord. Nee, je hoeft ook niet mee te doen, Angela. Maar. <laughs> maar, uh, en zondag, je wou zondag nog wat zeggen, wat is Ja, zondag. Jess ja, ja, ja, in Zandvoort, Jess in Zandvoort, in de krocht. En er komt een van de... Ja, wat moet ik het noemen? Een van mijn favoriete jazzmuzikanten komt naar de krop toe. Hij heeft er zelf jaren deel uitgemaakt van het trio Johan Comment. Dat is eigenlijk de speler waarom het jazz is verdraait. Nou, hij komt eigenlijk als vibrafonist. En Ruud, Fritz Landersbergen, is super op dat vreselijk moeilijke instrument. Snel. Niet te geloven. Geweldige muziek. En ga daar naartoe. Begint om half drie. En uh, ja, de entree is weliswaar 15 euro, maar. Het is geweldig wat die man met dat ding kan. Ja. Ongelooflijk. Het. Ja. ja nou, je kent het natuurlijk. En ja, uh, dat is eigenlijk hetgeen ik wilde vertellen. Het is dus muziek, muziek, muziek, gezelligheid en muziek. Ja, en zondagmorgen kan je dan natuurlijk nog even vast in de stemming komen, de want jazz? Ja. met uh, Jesse hier bij CFM, hè? Ja. Ja. ja. Die, gaan, die, gaan, die gaan vier uur live uitzenden met, ja. met onder andere live met, Vanuit de studio. Ja, ja. Johan Lutmer komt. Ja, in de of uh, Martijn Lutmer. Martijn Lutmer ja. komt. En Erik Timmermans komt. En uh, ook Sven Duif komt. Dus het wordt leuk. Okay. En Kees ja, van der ja, laatste komt Duif. ook. Sven Duif kennen we ook natuurlijk. Ja. Ja. Nou, dat wordt leuk. Nou, Het is, wordt een mooi weekend. Laat het we eerlijk zijn. Oké. Okay. We gaan er een feestje van maken. En uh, omdat, je, omdat, je, omdat je tien jaar bij de krant staat, ga ik een leuk plaatje voor je draaien. Hoe vind je Zo is dat. Die? Hoe vind je die dan? Ik ben benieuwd. Ja. Uh, nou, nee, dat vind nee, jij nee, vind je wel mooi. Dat vind jij wel okay. mooi wat ik ga draaien. Jop, bedankt. Fijn weekend. Jullie morgen. En we zien jullie elkaar morgen. Zeker weten. Hoor je. Joop, dankjewel. Hey, doei doei. Forget the day and dream of a girl I used to know. I Ja, Zo zijn we alweer aan het einde van uh, dit programma. We ons voorbereiden op uh, het grote jubileum. Wat zo meteen gaat plaatsvinden, dames en heren. En uh, u weet het allemaal, hè, het wordt natuurlijk groot feest vanaf 4 uur vanmiddag. Tot maar liefst 5 uur morgenmiddag aan toe. 25 uur lang live en we beginnen vanmiddag om 4 uur met uh, Zandvoort draai door. En het gaat vieren. Uur, 25 uur achter me gaat door. Nou, um, een historisch moment uit uh, de geschiedenis van CFM. Laten we die nog even draaien. En dan uh, zien we. de... Ja, de oh, oh ja, we hebben nog een verrassing straks tussen twee en drie. Maar dat hoort u zo meteen. Eerst dit nog even. Jaren ons tehuis. Door het grote raam keken we het plein. Maar geld te weinig en het te hoge huur. En over. Maar wij gaan ons voorbereiden op het jubileum en uh... ik zou zeggen tot straks! Da! Van ZFM via de kabel op 104.5 en in de eter op 106.9. Straks meer! Maar nu eerst het NO.